1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil vanaf 2014 meer geld gaan uitgeven. De komende zes jaar moet de begroting met 150 miljard euro omhoog... waardoor de totale begroting in 2020 uitkomt op 1083 miljard euro. In de huidige begroting, die tot en met 2013 loopt, is dat 925 miljard euro.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 Twee psychiaters en twee handlangers hebben mogelijk 1600 mensen onterecht aan een persoonsgebonden budget of uitkering geholpen. Dat beeld Nieuwsuur op basis van het strafdossier. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er enkele tientallen miljoenen euro's ten onrechte zijn uitgekeerd. De zogenaamde patiënten waren kerngezond. Volgens het OM stelden de verdachten tegen betaling van soms wel 5000 euro valse medische verklaringen op. Mensen werden bijvoorbeeld schizofreen verklaard. Om controleinstanties om de tuin te leiden kregen ze medicijnen... zodat ze tijdens gesprekken bij bijvoorbeeld het UWV een apathische indruk maakten. Het geld, soms tienduizenden euro's per jaar, werd verdeeld onder de betrokkenen. De fraude zou vier jaar lang niet zijn opgemerkt. Op het strand bij Egmond aan Zee zijn veertien buisjes met een gevaarlijke stof aangespoeld. Het RIVM onderzoekt om welke stof het gaat. De bezoekers van zes strandpaviljoens in de buurt mogen uit voorzorg niet naar de waterlijn. Mensen die strandhuizen hebben is gevraagd binnen te blijven. De kustwacht onderzoekt waar de buisjes vandaan kwamen.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan. Ja, theaterliefhebbers die komen in de zomer natuurlijk vooral op de straten... en pleinen van ons land aan hun trekken. Komend weekend dus bij dat festival Deventer op Stelten. Of op het Juttersfestival in Wijk aan Zee bijvoorbeeld. Maar ook de parade reist weer rond. Amsterdam heeft haar Over het IJ-festival en Den Bosch de Boulevard. En in het komende uur ben ik nog heel benieuwd... wat u nou een fijn zomers theaterspektakel vindt. En dan mag natuurlijk ook dat kleine festival... Bij u in de buurt zijn. Of die opera-productie in een paleistuin. of in een oud fort. of die ene voorstelling in dat mooie openluchttheater. En misschien kunt u ons ook al wel voorstellingen aanbevelen. Waar moeten we echt naar gaan kijken deze zomer? En wat zijn nou de zomerse theatervoorstellingen die u nooit zult vergeten? U kunt bellen met 0800 1121 0800 1121. Uw mail is welkom op casaluna.ncrw.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Aan de telefoon Tootje Heuvelkamp. Goedemiddag. Of goede uh, nacht, liever gezegd. Goedenacht. Tootje, uh, wat is nou voor jou een festival uh, dat zeer de moeite waard is? Nou ja, ik heb er, ik heb er een paar, maar zoals Noorsi ook. Maar uh, uh, een van de belangrijke vind ik ook het Peter de Grote Festival. En wat voor festival is dat, het Peter de Grote Festival? Muziek. En wat voor soort muziek staat daar centraal? Uh, nou, vooral klassiek en uh, ja, uh, moet je dat zeggen. Er is, er is een groot thema en er is dan, uh, als je daarin zoekt, voor elk wat wil. Mm -hmm. en, en wat is bijvoorbeeld een thema wat centraal zou kunnen staan op het Peter de Grote Festival? Nou, nu staat er centraal Nieuwe Wegen. Dus in de aankondiging... Um, uh, staat een stukje over de recensie, de eerste recensie die Robert Schumann schreef uh, als uh, criticus. Ja. En um, daar kondigde hij een nieuwe ster aan en dat was uh, Chopin. En <laughs> een andere ster die hij aankondigde, dat was Brahms, die ietsje ouder was dan hij. En nou, dus um, dat. dat um, dat uh, daar bijna helderziend was. Maar goed, dan gaat ze verder. Eén van de uh, uh, mensen, de artistiek directeur tot nu toe... tot heel kort, was Rian de Waal. Ah, de pianist die onlangs is overleden. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En ja. Ik, ik wil nog even van jou weten, Tootje. Want uh, dat heb ik nog niet van je gehoord. Waar vindt dat festival plaats? Uh, in Noord-Nederland. Oké, okay, in en... verschillende uh, steden en dorpen. Ja. Plekken. Ik ben uh, nou, ik ben twee jaar geleden dacht ik, nou, laat ik naar één concert gaan. En toen zag ik dat er iemand die in het radiofiel speelt, uh, die ik ken, dat hij uh, ook kwam te spelen, dacht ik, oh, dan ga ik ook naar haar luisteren. En nou, ik had vakanties of wel altijd in die yeah, tijd dat yeah. het uh, festival is. En ja, nou ja, eerst ging ik op donderdag. En daarna ging ik op zondag. En de volgende dag was maandag. Toen ging ik om half elf van huis. En kwam ik om twaalf uur terug. En dat ging de hele week zo door. Tot wat leuk. het geval. afgelopen was. Ja, en op wat voor soort locaties vinden er dan concerten plaats? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, uh, natuurlijk in de Oosterpoort in Groningen. Ja. En uh, in andere uh, plekken in Groningen. In de stad heb ik het over. Uh, dus uh, de Lutherskerk kerk... Dus mooie plekjes in Groningen. Maar in het conservatorium in Groningen, het Plins, Prins Klaus heet dat, sinds een paar jaar. Yeah. Daar uh, zijn allemaal masterclasses. Dus er is een uh, Summer Academy, of hoe noem je dat? zomerschool. Ja, zomerschool, School Summer Academy. Ja, dus Als we internationaal willen doen. Yeah. Ja, yes, maar het is ook internationaal. Oké, okay. uh, ja. Er is een jong uh, uh, talentklas uh, verbonden aan het conservatorium in Groningen. En die mensen krijgen uh, les van... Uh, of die kinderen, of die jongeren moet ik zeggen... Die krijgen les van, van uh, mensen die internationale ervaring hebben. Dus die dat ook weer overdragen op mensen. Kinderen die ook niet allemaal Nederlands zijn. Er zijn ook kinderen uit Finland of uit Rusland of weet ik veel waar vandaan. En dus die, die krijgen de hele dag les en... Als ze echt iets moois te brengen hebben, dan hebben ze uh, een lunchconcert waarin, waarin je ook weer komt, kunt komen luisteren en wie dan echt heel goed is... Mm -hmm. die mag met de docenten van deze zomerkursus uh, meespelen in een concert of meedoen. Wat een leuke... Of de uh... mensen die zo goed zijn dat ze zelf een concert geven als mm -hmm. uh, leerlingen, als jong talent leerlingen... En dan kom je bijvoorbeeld in Boertanger... of je komt vlakbij uh, uh, um, Leeuwarden. Uh, niet in Menaldem, maar één dorpje verderop. Menaldem is de geboorteplaats van mijn grootvader... Oh. die ook eigenlijk een jong talent was, maar dan yeah. in 1904. Yeah. En uh, nou ja, zo heel Noord-Nederland door kun je concerten beluisteren... van allemaal mensen die uh, ook in het midden van het land spelen bijvoorbeeld, of, of docent zijn in het midden van het land. En nu komen ze naar het noorden voor dat Peter de Grote Festival. Ja. Wanneer gaat het beginnen, tenslotte, slotte het Tootje? 27, 27 juli. 27 juli, en dan duurt of het tot met en met? Tot augustus. En uh, uh, we hoeven jou niet te bellen in die tijd, begrijp ik, want jij bent bij een van de concerten van het Peter nou, de Grote ik Festival. Even kijken, Of ik ben aan het klussen in mijn huis, ja. of... Uh, uh, dan ga ik achter. Of ik ga achter de muziek aan. Achter de muziek aan. De muziek van het Peter de Grote Festival ik het in Noord-Nederland. Maar er zijn dus ook. Ja, dat wil ik toch nog wel even zeggen. Want wat mij altijd interesseert is nieuwe muziek. En er zijn mm -hmm. dus ook heel veel concerten waar je nieuwe muziek kunt horen. Maar okay. ook heel veel muzieken waar je je lekker veilig kunt voelen. Ja, dus de nieuwe wegen van toen worden opnieuw ingeslagen. Maar er yes. worden ook echt nieuwe wegen ingeslagen... tijdens ja. deze editie van dat Peter de Grote Festival. Ja. Ik had er nog niet eerder van gehoord, Tootje. Eh, dankjewel dat je ja. ons wilde bellen daarover. Oh, Alsjeblieft. Maar nu, nu weet ik ervan. Dankjewel Tootje Heuvelkamp. Dag. Dag. Dag. Ja, het is zomer en dat betekent dat uh, uh, theatervoorstellingen uit de schouwburgen gaan en de straat opgaan, of de pleinen opgaan van ons land. En ik ben zo benieuwd welk festival u nu fijn vindt. De parade, de boulevard, wordt over het IJ-festival. Misschien gaat u wel liever naar een openluchtvoorstelling in een openluchttheater. Of was u al getuige van die operaproductie... in de tuin van uh, uh, Paleis Soesdijk? Ik ben benieuwd of u misschien voorstellingen kunt aanbevelen of festivals kunt aanbevelen. Zoals Tootje net deed met dat Peter de grote festival. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u ooit in de open lucht een voorstelling zag die u nooit meer bent vergeten. In al die gevallen kunt u bellen 0800 1121. Mailen casalunaatcncw.nl of twitteren. En dat kan met hashtag Kazaluna. Sjoerd, wie jij daar? Goeiedag. Ja, goeiedag. Sjoerd, is er nou Ik één wel... voorstelling die jou altijd is bijgebleven? Maar mag ik even zeggen dat ik zeer genoten heb... ik heb de radio uitgezet. Dus ik heb het uh, heel goed gehoord, het verhaal van Tootje uit Groningen. Ja. Ik ben zelf een stadje, dat wil zeggen geboren en getogen in Groningen. En ik heb zeer genoten van het muzikale verhaal van Tootje. Ja, Tootje was erg enthousiast en echt uh, een fan van dat festival, hè, ja. zo te horen. Leuk, en, hè? En in Noord-Nederland is er heel veel muziek te halen. Dus mm -hmm. ik wens Tootje ook erg veel succes. Kijk. Ik heb het nu niet over muziek, ik heb het over theater. Kijk. Ik heb het niet over theater in Nederland, maar in het buitenland. Waar dan? In Cornwall in Engeland. En wat Dat heb je daar gezien? Punt. Ja. Dus als je je Engeland voorstelt... Ja. ga je in Zuid-Engeland... en dan helemaal naar links... Mm -hmm. richting de Silly Islands. En wat voor bijzondere theatervoorstelling het, vind ik daar, het, daar, Sjoerd? In de havenplaats Penzance is een schitterend theater... The Manic Theatre... M-I-N-A-C-K al heel lang bekend. En dat treedt zomers op in een theater... wat aan het begin van de vorige eeuw door een Londense dame... samen met twee tuinlieden met eigen handen... uit rotspartijen bij Penzaans eigenhandig zijn gehakt en daar ieder jaar schitterend theater spelen. Meer dan tien jaar geleden waren we daar met onze dochters... die inmiddels 18 en 21 zijn... en mm -hmm. hebben daar genoten van de Canterbury Tales. Zo, dat, dat is een mooie traditioneel. theater. Je komt om zeven uur binnen... Wij hadden al onze boterhammetjes met, met, met uh, pindakaas opgegeten. Die wetende dat allerlei lieden daar met tassen vol met kalkoenen, fazanten, konijnen, stokbroden, chablis binnenkwamen. Van zeven tot acht op al die terrassen van dat theater zaten te eten. Ja. om acht uur deed iedereen gedisciplineerd zijn tassen weer dicht. En toen begon het toneel. Maar we hadden het ongeluk dat het betrokken was, het, het weer was niet zo best. Maar vijf over acht trok het doek op. Maar dit was een openlichttheater. Er was dus geen doek. Wat zagen wij? De vrije natuur, de zee, een paar bootjes, alle sterren. En toen kwam dat uh, gezelschap op met de Canterbury Tales. We hebben dat. Nooit vergeten. Dat kan ik, ik me heel goed voor mij voorstellen. Een foto van de dame die dit allemaal heeft gecreëerd, Rowena Keet, mm -hmm. En die heeft dat dus nogmaals uh, in, in de periode uh, 1893-1983 tot stand gebracht. Dit is ook allemaal in de buurt van de beroemde vuurtoren op West End, waarover Virginia Woolf heeft geschreven, To de Lighthouse. Mm -hmm. Mm -hmm. Dit is het verhaal. Uh, Degenen die zich deze zomer daar in de buurt uh, bevinden... kunnen wij van harte aanbevelen om naar deze, naar deze voorstelling te gaan. Wat ze dit jaar spelen, weet ik niet. Maar je kunt het natuurlijk opzoeken onder Minic Theatre. M-I-N-A-C-K Theatre. En dat is werkelijk een sprookje. Het is niet te vergeten. Ik vind het een geweldige tip voor wie in Cornwall is op in vakantie. En, en in de plaats Penzaanse. P-E-N-Z-A-N-C-E. Penzaanse. Ik heb het beeld helemaal voor me, Short. En, en ik het kan is me voorstellen helemaal, dat je. Ik op de vrijwel op westpunt. Helemaal, helemaal goed. En ik heb het beeld voor me. Ik, ik kan me helemaal voorstellen hoe jullie daar hebben zitten genieten van de voorstelling, maar ook van het heel bijzondere natuurlijke decor. Ja. En nogmaals, ten slotte, deze dame, deze createus, uh, zit hier in een, in een uh, op zijn kop gezette kruiwagen. En het is precies het figuur met een mooie kop van Mary Dressel. Ah, geweldig. Dus ja. een, een traditionele uh, dame met een traditioneel... Uh, hij rijdt haar een vest aan. Het is werkelijk ongelooflijk. Geweldig. Een vrouw met een mooie theateruitstraling. Net zo inderdaad als Mary Dresselhuis. Okay. Sjoerd daar mag ik je bedanken voor uh, deze uh, uh, herinnering? Ja. En ook voor deze tip. Wie naar Cornwall gaat, mag dit dus niet nou, Naar dan zet je jezelf op stelten, want het is werkelijk fantastisch. Dankjewel, Sjoerd. Ja. Tot een andere keer. Okay, dag. Best, dag, dag. Uh, dan kreeg ik een uh, tweet binnen van Albert Bolink. En Albert zegt, wij hebben de nacht van Hengelo. En volgende week hebben we ook nog Tropical Night. En nu komende zaterdag hebben we een evenement met onder andere Walter Kroes. Ja, dat is ook theater en muziek in de openlucht. En ook op al die festivals en in de verschillende openluchttheaters... klinkt weer heel veel muziek deze zomer. Zoals bijvoorbeeld op de parade. Een van de gasten op de parade is Micheline van Houtem... de uh, uh, van oorsprong Vlaamse zangeres. Zij treedt daar dan op met gitarist Erwin van Lichten... En ik ben nog eens op zoek gegaan naar een van haar eerste cd's die ze uitbracht. Toen nog als zangeres van de groep Mijon Seine. En eh, op eh, dat album dat ik gevonden heb, Madame, zingt ze een klassieker van Patricia Kaas. Maar dan op een hele eigenzinnige manier. Mademoiselle chante le blues. Legos. Ja, Zeg je wat Mademoiselle Chante Le Blouse, dat was Michel met Micheline van Houten. En als u en Micheline samen wil zien optreden met Erwin van Lichten, gitarist Erwin van Lichten, dan kunt u dus terecht op de parade. Op 1 juli staan ze in Den Haag. Op 21 juli in Utrecht. En op 18 augustus in Amsterdam. Uh, er wordt druk getwitterd met, met leuke tips voor uh, zomerse theateravonden. Uh, hier een tweet van uh, Mirjam Barendrecht. Uh, ze heeft uh, drie tips in midden-Nederland. De opera The Tempest die loopt nog anderhalve week uh, tweetsen in uh, Reynau, Fort Reinauwe bij Utrecht. Dan is er in Amersfoort van 19 tot en met 21 augustus het festival Dias Latinos... Met allerlei uh, muziek uh, uit uh, Latijns-Amerika. En van 26 tot en met 28 augustus is er dan ook nog het festival Spoffin. En dat, uh, zo zegt ze, is een invasie van straatcultuur in Amersfoort. Al uw uh, tips zijn welkom, uh, ook via Twitter. En dan uh, kunt u twitteren met hashtag Kazaluna. Eens even kijken wie ik aan de telefoon heb. Dat is Sikko. Dag Sikko, goeienacht. Goeienacht, ik ben Sikko. Dag Sikko. Ieder jaar... ...vindt zich in Avignon, in Zuid-Frankrijk, in de bocht van de Rhône ...een festivalplaats van drie weken met theater. Ja, een beroemd festival is dat, hè? Dat is wereldberoemd, ja. ja. Uh, ik heb dat voor eerst meegemaakt in 2005... Mm -hmm. Uh, als je s ochtends op een terrasje gaat zitten, dan zie je een voorproefje van wat er s'avonds zich in het theatertje is afgespeeld. En wat maak je dan mee als je op dat terrasje zit? Nou, dan zie je een voorproefje van wat de theaterproefjes allemaal daar s'avonds gaan uitspelen. Mm -hmm. Kleine en... stukjes ja. uh, theater, kleine stukjes toneel, geen muziek, dus het is niet een muziekfestival, het is puur een theaterfestival. En dat is schitterend. En ga je dan ook, want die artiesten die maken als het ware parade, daar bij die ja, terrassen. Uh, ga je dan ook s'avonds naar die voorstellingen toe of hou jij het bij die kleine voorproefjes? Oh, die kleine voorproefjes is veel leuker. Ja. dan zie je van alles een klein beetje. Wat heb je bijvoorbeeld gezien dat indruk op je maakte? Nou, het, het leukste is, uh, straatartiesten uh, die, uh, die maken gekheid met uh, voorbijgangers... En die pakt willekeurig een jonge dame uit het uh, toneel op, uh, uit de gasten op ja, ja. En, en die maakt daar een dansje mee en pakt haar op en zorgt ervoor dat haar rokje of jurkje, wat je ook aandroeg, in haar slipje gestoken wordt aan de achterkant, zonder dat zij het door heeft. En die laat haar daarna weer los. En al die andere terrasbezoekers die, die giechelen en giebelen daarop nou, natuurlijk. Giechelen, giebelen dat is natuurlijk één groot theater. Want zij staat in, letterlijk in dat broekje. Ja. Terwijl haar jurkje of rokje in dat broekje gestoken is aan de achterkant. Ja, ja, ja. Heb, je, heb je nog meer mooie dingen gezien oh, uh, vanaf uh, dat uh, terras? Je ziet van alles wat gek is. En ja, ja er wordt iemand bij wijze van de naakt uitgekleed. Uh, zonder dat ze het door heeft of, of hij... Ja, ja, er, er gebeurt veel uh, uh, oh-la-la daar in Avignon, zo te horen. Dat zeg. is hartstikke leuk. Ja. En uh, als de mensen er niet doorhebben, de, de, de personen in kwestie, dan is dat natuurlijk veel leuker dat ze we het wel doorhebben. Nee, je moet dus ook wel een beetje oppassen als je op dat terrasje zit in Avignon. Nou ja, je moet wel eens uitwerken. Uh, als je... Over straat lopen, je loopt er langs. dat je niet meegesleurd wordt nee. in, de, in, de, in de vaart ter volkeren. In de of... voorstelling, ja, precies. Zeg, hoe ga je dit jaar ook weer naar Avignon? Uh, heb ik dit jaar geen geld voor. Oh, dat is jammer. Nou, dat is heel jammer, ja. Ik had, was te laat met uh, de trein te bestellen. en mijn hotel gaf geen zoeken. Nee, hey, dat is jammer. Nou, ik wilde de telefoon bestellen en ze zeiden ja, dat moest je moet je je pincode geven, nou, dat deed ik dus niet. Nee, nee, ze kon niet doen als ik jou was, ik zou nooit een pincode weggeven aan een hotel. Nee. Dus wat dat betreft geen avion dit jaar, maar wel de mooie herinneringen aan de eerdere jaren. Nou ja, ik, laat ik zo zeggen, uh, er is nog een, een alternatief en dat is een, een, uh, iets, uh, moet ik eventjes ervaren of dit jaar lukt, dat is uh, Cliff 12 op Texel. Oh, ja, dat is een heel klein theatertje hè? Ja, dat is een theatertje waarin uh, een aantal Nederlandse artiesten groot geworden is. Onder andere Herman Finkers en onder andere, hoe heet dat, uh, dat meisje, ik weet, ik weet even de naam kwijt. Eh, uh, ja, welk weet meisje? Kaandorp. Uh, Begit Kaandorp, ja, Meisje Kaandorp, ja. Die is in Cliff 12 in Den Hoorn groot geworden. Ja, ja, dus je gaat nu in plaats van Avignon misschien een paar dagen naar Texel. Ik Nee, dat is zeker, dat is al besproken. Oh, kijk, heel goed. Nou, de en hoop... Wat, wat veel leuker is, daar uh, heeft, uh, hoe heet het, uh, Magna Cata, Ja, de popgroep, uh, ja. Die, die bestaat niet meer, nee. uh, haar laatste concert gegeven. Zo, dan hebben ze uh, kennelijk een warm hart voor Texel. Dat ja, was uh, Magna Carta. Nou, ik, ik heb uh, uh, Magna Carta uh, op Tessel een keertje ontmoet. Maar mm -hmm. een hele, po hele poosjaar terug. Ja. En dat is uh, een, hoe heet dat, een interactieve band, om het zo maar te zeggen. En dat wil ik dus zeggen, dat als ze op het toneel staan... en in, in een klein theatertje zitten, dat ze het publiek laten praten. ja. Leuk. Nou, dan wens ik je in ieder geval heel erg veel plezier op Texel. En wellicht bij een volgende gelegenheid dan weer veel plezier van Avignon, Sikko. Dankjewel voor je telefoontje. Dag, en een goede nacht. Dag, Sikko. Dag. Van Sikko naar Erik, naar Erik Boshuizen. nacht. Hallo. Erik, wat is voor jou een theaterervaring, een zomerse theaterervaring, om nooit te vergeten? Nou, van deze week was er één. Oh? Wat heb je eh, gezien? Ja, ja, zeker. Hier in Almere hebben wij een toneelgroep. De naam Suburbia. Ja, ja dat klopt. Uh, we proberen dat uh, ook te handhaven ondanks uh, het probleem met de subsidie die mm -hmm. natuurlijk bedoelig is. Ja. Maar die spelen deze zomer hun gebruikelijke openluchtvoorstelling. En dat doen ze dit jaar op het uh, landgoed De Kempen aan in een boerenschuur. Dat is trouwens op, uh, op een milieuboerderij waar zich dat afspeelt. Mm -hmm. En daar wordt Onwanya gespeeld van Czechos. Ja. Uh, ik heb die voorstelling zaterdagavond gezien. En? en? Uh, die was fantastisch. En ja. vooral de ambiance waarin het zich voordeed. Wat, wat, wat doet die ambiance voor het verhaal? Uh, die ambiance die brengt je als het ware terug in de Russische sferen. Dat is misschien wat overdreven. Maar uh, dat antameren ze op een geweldige manier... door uh, de gasten te trakteren op een Russisch diner... voorafgaand aan de voorstelling. Leuk. En wat, wat over... krijg je dan? Die... Wat, zeg ik? Wat krijg je dan? Uh, borst. Oh ja, de Russische bietensoep. Bietensoep met room, met zure room. Leuk. En ik ze ervan dat ze er ook een scheut vodka doorheen mieten. Om het publiek een beetje in de sfeer te brengen. Het is ook koud, hè, zo'n boer. Uh, Na nou, afgelopen week was het niet koud het, in de boerenschuur, maar toch. Het was regenachtig, ja. Ja, dat is waar. Zaterdag was het nog niet zo lekker werden. Nee, dat, is waar. Nee, dat, dat is waar. klopt, maar dat zit in een stevige boerenschuur. En spreken over die Russische ambiance... Uh, ik ben vanuit deze uh, provincie hier in Flevoland ben ik uh, wel eens uh, in, in Rusland geweest. We hebben daar namelijk een soort van connectie mee. En ja. uh, die sfeer die weten ze toch aardig op te roepen in deze schuur, waar het vol staat met, uh, met bloembollen, kratten. En uh, die kratten die vormen tegelijkertijd het decor, wat ze op een geweldige manier ook weten te wisselen bij de verschillende scènewisselingen. Mm -hmm. En op uh, welke manier kortom... gebeurt dat dan? Wat zeg je? Op welke manier gebeurt dat dan, dat wisselen? Uh, nou, ze hebben die kratten waarschijnlijk op, uh, op, uh, op een soort rollende stellage gezet. En daardoor kunnen ze, de, de, de acteurs zelf, die zijn gewoon bezig met de decorwisseling tussen de bedrijven. Ja, ja dus dat zie je die acteurs ook doen? Ja, ja. ja, ja. Dus helemaal zelfwerkzaamheid. En uh, dat, uh, dat buiten ze op een geweldige manier uit. Tot wanneer Over is die, die voorstelling heeft er een mooie voorstelling van gemaakt, dames. Mm -hmm. En tot wanneer is die voorstelling nog te zien? Die oom daar in die boerenschuur in Almere? Die is uh, op de aan, goed. Ja, aan, ja. Stadlandgoed. Uh, even buiten Almere. En die is uh, tot eind juli, ik dacht tot 23 juli. Ja. Uh, van woensdag tot met zaterdag. Dus het is uh, geweldig. Nou, uh, maar even... er is nog veel meer in Almere. Uh, oh. Daar ben ik ook geweest. Ja. Uh, op het strand... Uh, waar uh, anders libelle zomerweek wordt gehouden... Mm -hmm. gebeurt nu in deze zomer ook uh, echt iets met uh, Silo 8. Ja, daar zie ik overal affiches uh, voor hangen hier Kom. in het Hilversumse. Kom. En wat, wat is en dat, en dat precies is voor voorstelling? Dat is een spektakelstuk. Wat maakt dat tot een spektakelstuk? Nou, de, te de techniek, pyrotechniek, wordt daar toegepast in de slotscène. Dan vliegt het hele... Uh, ja, ik moet zeggen, het verzorgingshuis wat daar gespeeld wordt uit het jaar 2030, mm -hmm. een geautomatiseerd verzorgingshuis, uh, dat, wordt, uh, dat, dat gaat toch helemaal fout en dat, uh, dat vliegt in de fik. Uh, maar daaromheen zit, zit, uh, zit een hele uh, merkwaardige ondertoon cynisch. Uh, dat kan het voorland zijn van onze verzorgingsstaat als alles geautomatiseerd is. Mm -hmm. Het is een prachtig spektakel. Dus onder alle spektakel zit uh, ook wel degelijk een boodschap. En, uh, ja, een, een niet boodschap, zo vrolijke boodschap. Diep, diepe ondertoon. Ja, ja. En dat is, wordt ja. gespeeld op het strand van Almere, hè? Op het uh, Almere-strand, ja. Vlak over de Hollandse Brug. Ja, ja. Silo heet die voorstelling, ik, zei ja. je. Ja. En ik hoorde, ik hoorde jouw uitzending, dat was ook zo eindig. Ja. Ik, uh, ik ben... Uh, ...lid van Provinciale Staten... ...voor overigens de gepensioneerde partij... ...50PLUS... Mm -hmm. ...ik kom van een vergadering waar het ging over... ...onder andere de subsidies... ...aan, uh, aan de cultuur. Ja. En dit is een mooi voorbeeld van... Uh, ...nou ja, twee gezelschappen die... Die, die onder druk staan natuurlijk. Ja. En, uh, nou ja, dan is het fantastisch. We hebben vanavond trouwens iets kunnen redden. namelijk de subsidie voor de bibliotheek hebben we kunnen redden. Die wilde men ook schrappen. Kijk, gefeliciteerd. Maar, en, en nu? Ja. Uh, gaan jullie nu proberen om de subsidie... voor m, bijvoorbeeld die theatergroep Suburja uh, overeind te houden? Uh, uh, dat gaan we zeker proberen. Daar zijn we niet enige, want uh, ze worden ook gesubsidieerd door de gemeente. Mm -hmm. uh, maar beide staan dus onder druk, maar... Het zou doodzonde zijn als een dergelijk gezelschap uh, uh, zou verdwijnen. En bovendien, ik ga je nog een voorstelling noemen. Uh, Marie-Christine de Boot die speelt uh, U bent mijn moeder van, van Joop Admiraal. Dat is een hele kleine voorstelling. Ook deze zomer? Die gaat, die, nee, dat, die is net uitgespeeld. Mm -hmm. En uh, die gaat in september of oktober gaat die op theater toe mee. Kijk, en dat wordt ook gespeeld als Superbe, ja? Ook superbeel, ja. Oké. Okay. Er gebeurt veel in Flevoland. Erik Boshuis, dankjewel voor al je tips. Graag gedaan en een prettige avond. Dankjewel en tot een andere keer. Dag. Dag. Uh, ik had net al de, de tweet voorgelezen van Albert Bolink... over de activiteiten in Hengelo. En daar zijn we toch wel benieuwd naar uh, geraakt. Ik heb hem nu ook aan de telefoon. Dag Albert, goedenacht. Goedendacht allemaal. Zich ik heb uh, een mooie aanvulling uh, op de tweet die ik net gestuurd heb. Ja, vertel. Zo hadden wij dus veertien uh, dagen geleden hadden wij uh, de Nacht van Hengelo. Dat is dus uh, onder andere een wielerkoers waar dus de internationale top en de nationale top aan meededen Maar mm -hmm. nou, dat is uh, al grandioos. We hebben bijvoorbeeld in Hengelo hebben we het Tuindorp. Dat was dus waar vroeger de arbeiders woonden van de firma Stork. Ja, heel mooie wijk inderdaad. Hè? Een hele mooie ja. wijk. En die wijk die bestaat nu honderd jaar en er zijn ook activiteiten. Zoals bijvoorbeeld... Uh, rondleidingen, uh, dia-presentaties, uh, je kunt het zo, uh, zo gek niet opnoemen of uh, het wordt er wel uh, georganiseerd. Maar ook theatervoorstellingen? Nee, dat niet. Dat niet. Maar daar kom, daar kom ik zo op. Nou vertel, wat, wat komen er voor theatervoorstellingen in de, in de openlucht naar Hengelo in de komende tijd? Ja, ik zal een uh, paar dingen opnoemen. We hebben bijvoorbeeld 2 juli hebben we de Gross Topical Night. Ja. En dat is dus uh, Caribbean muziek en uh, dergelijke activiteiten. Nou, dat is al grandioos. Door de hele stad heen? De hele stad door. Mm -hmm. Echt een uh, subliem uh, iets. Ja, ja. Dan hebben we 9 juli hebben we klassiek in het planzoen. Daar wordt dus echt klassieke muziek gespeeld uh, in het Brent uh, Bennett uh, Plantsoen En dat is ook een uh, duidelijke aanrader. Mm -hmm. Dan hebben we 16 juli. Jullie hebben we elke week wat, joh? Ja, joh. En van hetzelfde biermerk hebben we dan bij ons uh, 16 juli, wat ik ook aangehaald had in de tweet, hebben we het uh, marktconcert. Onder andere Walter Kroes, uh, Grace doet ook mee, uh, nou, je kunt zo gek niet opnoemen of ze zijn aanwezig. En gaat, het en dan... het hele, gaat het zo de hele zomer door in Hengelo, iedere, iedere zaterdag een uh, theaterspektakel? Daar is weekend uh, iets te doen. En misschien dat ik uh, een website noem, uh, noem maar. Nee, doe dat maar niet. Maar dat ik, ik, want ik, ik vind het fijner als, als we erover praten. Uh, dus uh, uh, uh, ik begrijp wel van jou dat je, dat je erg veel uh, activiteiten kunt meemaken in Hengelo in deze zomer. En op welk, welk festival verheug jij je nou het meest? Nou, ik verheug mij dus uh, bijzonder het uh, grootste Tropical night, omdat Omdat uh, helaas, het is nou een ex-wagen van me. Maar uh, René, die was dus uh, de muzikant in Curaçao van de Double R. Mm -hmm. Dus ik ben helemaal gek van uh, tropical uh, muziek. Ja, ja. Nou, dan wens ik je een enorm fijne tropical night. 9 juli, hè, zei je? Of nee, uh, 2, 2 juli. 2 juli. En dan wou ik nog één ding uh, voor de sportieven naar uh, in uh, de naastomgeving... om dat eens dus een keer van dichtbij mee te maken. Ja. Dat is dus uh, begin september, 1 tot en met 3 september... dat is een Jeur de Boel festival. Kijk, dat ook nog. Hengelo bruist in de zomer, ik hoor het. Oké. Okay. Ik wens je een fijne zomer daar in Hengelo, Albert. Dankjewel. En ik wens jullie een prettige nachtuitzending. Dankjewel, tot een andere keer. Doei doei. Dag Albert Boling. dag. En dan kwam er een mailtje binnen van Karin, Karin Boks. Karin schrijft... Ik ben de afgelopen avond naar een openluchtvoorstelling geweest... over de bokkenrijders in Openluchttheater De Hunnebergen... in Luiksgestel, vlakbij Eindhoven. Er stonden meer dan 80 acteurs en muzikanten... uit de Nederlandse en Belgische Kempen op het podium... tussen de vele bomen. Elk jaar ga ik naar een voorstelling... en elk jaar is het genieten van het spel, van de zang... de humor, de aankleding, de sfeer van buiten in het bos te zitten. De ene keer onder een dekentje, de andere keer... Een keer genieten van een zwoele zomeravond. Het blijft bijzonder. De bokrijders in het Openluchttheater in Luiksgestel. Karin Boks, dank je wel. Ja, en dan is er in augustus natuurlijk in Den Bos. Ook altijd het uh, traditionele festival De Boulevard. Met uh, allerlei theatervoorstellingen en ook muzikale optredens. Bijvoorbeeld van het uh, duo Miss Molly en Me. Miss Molly en Me, dat is een duo dat bestaat uit uh, actrice en zangeres Marlijn Weerdenburg. Die op dit moment bijvoorbeeld te zien is in de musical Soldaat van Oranje. En Helge Slikker. En Helge Slikker is dan weer de voorman van de groep Storybox. Ze hebben de krachten gebundeld in uh, dat duo, Miss Molly en Me. Ze treden daarmee op, maar ze hebben ook een CD gemaakt. Rewind and Say Hello. En op die cd staat ook dit nummer, At The Lake. We used to hop on our bikes and ride to the lake. And we'd stay from the morning till the end of the day The football, some cars, guitar and a drink It was better than anything And we'd swim real far to the other side And we'd meet some lovely people and make plans for the night And our way back, we'd play games, Who's the fastest ones to swim was better than anything now we're sitting at our tables late at night with memories of what it was like About nothing and everything at once We had some good discussions All battles that were none And the fire was made When the dusk was setting in It was better than anything So much better than everything It was a very good time that Molly me. Met de nummer van hun CD Rewind and Say Hello en in augustus... staat Miss Molly Me drie avonden lang op de boulevard in Den Bosch. Ja, we hebben het over zomers theater vannacht in uh, Casaluna. En ik ben er zo benieuwd welke voorstellingen u gezien heeft in het verleden... waarvan u zegt, ja, die hebben echt een enorme indruk op mij gemaakt. Zomerse theatervoorstellingen in het openluchttheater of tijdens zomerfestivals. En wie weet heeft ook nog wat tips voor ons uh, van, van, van voorstellingen... of tips voor, voor mooie festivals of, of bijzondere uh, concerten die deze zomer bij u in de openlucht uh, plaats kan vinden, bij u in de buurt. U kunt uh, bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.ncv.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag Casaluna. En wij zijn gebeld door Melanie uit, uit Huizen. Maar uh, ja, we hebben het verkeerde nummer genoteerd. Melanie, sorry daarvoor. Zij ons oh. nog even terug willen bellen. En ook sorry aan degene die we uit bed hebben gebeld. Het spijt me. Maar Melanie, uh, we willen heel graag dat je ons nog even terugbelt. 0800 1121 0800 1121. Dan een mailtje van uh, Willem Zandbergen. Uh, Willem schrijft... Ik heb met plezier geluisterd uh, naar uh, mevrouw Anja van Deventer op Stelte. Ook in Den Haag is er altijd veel festival. En daarbinnen, binnen die festivals, is er uh, bijna voor durend aandacht voor poëzie. Poëzie op pootjes doet daar bijvoorbeeld veel aan. Met veel Haagse dichters. En er is ook een duidelijk groeiende belangstelling voor het festival. In Deventer schrijft hij, Willem Zandbegen dus... In Deventer ken ik op de markt een uitspanning... die ik maar even het ministerie van herinnering noem. Zoiets, zoiets heet, heet die uitspanning. En daar wordt naar mijn beleving veel voorgedragen. Zowel binnen als buiten. Met altijd een publiek dat meer en meer geïnspireerd raakt. Zo komen, ze komen ook veel voor op gedichten.nl dicht. is een site uh, die zowel in Den Haag als in Deventer actief is. En soms is het net of er zo tussen Deventer en Den Haag gecommuniceerd wordt mede door degenen die reageren op de versjes. En op die site gedichten.nl vindt er ook nog een voortdurende ranking plaats met een heuse redactie. Schrijft Willem Zandberg uit Den Haag. Dankjewel Willem. Um, ik kijk weer even op Twitter. Daar komt net een uh, nieuwe tweet binnen. Um, nog een tweet van Mirjam Barendrecht. Die is echt goed op de hoogte zegt van wat allemaal gebeurt in het, uh, in het uh, Amersfoortse met name. Want ze schrijft ook nog op 2 juli is er uh, ook nog een theaterterras in Amersfoort... met een optreden van de kift op het dak van de parkeergarage van de Flint. Dankjewel, Mirjam. Eens even kijken. Annemarie Wijn heb ik aan de telefoon. Goeienacht. nacht. Uh, Helco. Dag Annemarie. Zijn er voorstellingen, openluchtvoorstellingen, zomerse theatervoorstellingen... die op jou een onuitwisbare indruk hebben gemaakt? Ja, het, het was weliswaar overdekt in de tent. Maar ik uh, zal nooit de legendarische voorstelling... een zwoele zomeravond vergeten. Dat is een bekende, ja. ja. Vertel okay. nog even waar die voorstelling over ging, Annemarie... voor de mensen die dat niet kennen. Ja, er is later ook een film van gemaakt, maar ik herinner me om te beginnen de, de voorstelling in de tent. Het was een, een echtpaar die, die een act deed ja. en uh, zowel hun, uh, wat ze in het theater deden als daarbuiten in hun privéleven en wat dat allemaal voor uh, problemen en hilarisch gedrag opleverde uh, en uh, allerlei mensen die daar hun kinderen... Uh, en ook een, een optreden van Gerard Tode als uh, mevrouw uh, Emanuels... Yeah, yeah. Een, een Surinaamse mevrouw die maakte echt die hele tent tot zo'n één grote, uh, enthousiaste uh, massa... die enorm zat te genieten op uh, zo'n zomeravond. En waarom zat jij zo enorm te genieten, Annemarie? Ja, omdat het echt zulke fantastische acteurs... dat hebben ze later ook allemaal of ze nou wel of niet nog bij het werktheater zaten... ze hebben eigenlijk stuk voor stuk bewezen dat het rasacteurs zijn. Ja, Peter Faber eh, zat erbij, hè? Chiré Stroker. Peter Faber, Enklaar, ja. uh, Joop Admiraal, uh, Frank Groothof. Gerard Tolle, je noemde hem al. Ja, Gerard Tolle. en uh, Marja Kok en Helmut Woudenberg, die ja? dat echtpaar speelden. En ja, ik heb eigenlijk alles van het werktheater gezien. Maar dit, was, dit sloot wel goed aan. Want jij noemde net zelf ook al uh, op een ander moment uh, had je het over een zwoele zomeravond. Maar dit had zelfs als titel dat het uh, een, een zwoele zomeravond uh, was. En... Nou, echt een voorstelling die een diepe indruk op je gemaakt heeft. Ook omdat je liefhebber was van het werk van het werktheater. Weet je nog waar je die voorstelling gezien hebt? In een tent zei je, maar waar stond die tent? Uh, nee, ik woonde nog niet in Amsterdam kan te zijn dat ik er wel voor naar Amsterdam ben gegaan. Mm -hmm. Want ze reisden daar echt in de zomer mee rond. En het, het was niet de enige voorstelling, want ze deden dat uh, veel vaker. Dus ik, ik heb ze in hun eerste voorstelling ook al gezien in Eindhoven, want daar kwamen ze naar de sociale academie. Mm -hmm. En dat was ook, ja, het, het, het was enorm om te lachen, maar ook heel ontroerend. En ja, het, het, het was ongekend. Ik ja. had dat nog nooit, want ik ging daarvoor ook al heel veel naar het theater, maar wat zij deden, zoals ze improviseerden en hun eigen uh, voorstellingen maakten, dat, dat was echt uh, heel bijzonder, dat zal ik ook nooit vergeten. En ja, ik, ik dacht ook, daarna komt er niks, maar toen is ook nog die hele Vlaamse golf gekomen, die ook weer prachtig was. Dus wat dat betreft uh, uh, blijft theater zich ook vernieuwen. Dat is ook zo wel gehakt, maar hopelijk zullen een, een, een aantal uh, theatermakers zich daardoor in ieder geval toch niet laten weerhouden om prachtige dingen te blijven maken. Zoals eertijds het werktheater inderdaad de gezelschap dat geschiedenis heeft geschreven. En jij was erbij toen ze dat aan het doen waren in een zwoele ja. zomeravond. Annemarie Wijn, dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. En een goede nacht nog dag. dag. En Melanie heeft teruggebeld, of moet ik zeggen ja. Melanie, goede Hoi, goeiedag. Hoi. Zeg, Melanie, nou. blij dat je terugbelt. Dank je wel daarvoor om daar maar eens <laughs> okay. mee te beginnen. Uh, wat zijn voor jou nou festivals of theaterervaringen die in, uh, indruk op je gemaakt hebben? Nou, ik woon sinds zes jaar, ben ik uit Haarlem verhuisd naar Uithuizen. Ja. Dat is een dorp in Groningen. Ja. En iedereen denkt maar in de grote stad woont dat er niks gebeurt in zo'n dorp. Nou, ik kan je vertellen, wij hebben een jaarlijks evenement... dat heet Eames Pop. Hoe heet dat? Eens Pop. Eens Pop. Ja. ja. Oh, Eems wordt... van de rivier. Ja, ja, ja. Eemspop, ja. Ja. <laughs> ja, en er wordt dus echt jaarlijks uh, door allemaal vrijwilligers... echt een heel groot festival uh, georganiseerd... met heel veel bekende artiesten. Ja. Onder andere de, de dijk, uh, Miss Montreal, Susmeeuwens, noem maar even op. Die komen allemaal, dit jaar? Ja, ja. Allemaal naar dus huizen. Ja, dat is toch wat, hè? He. Die hebben nog een, re een reis voor de boeg dan. Ja, ja, ja. Nou, als ja. de moeite waard is, wil ik best naar uit ja, huizen komen, hoor. Dat bedoel ik. En het is echt een heel groot evenement. En nogmaals, allemaal door vrijwilligers. Ja. En er komen zo'n 3500 bezoekers gemiddeld. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, daar werk ik als vrijwilligster. En wat doe je dan als vrijwilligster? Ik uh, verkoop drankpunten. Oh ja. De kast, ja, leuk. Moet ja, ook ja. gebeuren, hè? Moet ook gebeuren, absoluut. Dat bedoel ik. Ja. En het is echt een gigantisch groot evenement. En mm -hmm. we hebben ook al een keertje in 2009 een prijs gewonnen. Voor de vrijwilligerscategorieprijs. Oh, en wa waarom wonnen jullie die? Sorry? Waarom wonnen jullie die, die prijs? Wat hadden Omdat jullie zo goed zo gedaan? Omdat het een groot evenement is... Ja, ja. En dat het ook allemaal door vrijwilligers gedaan wordt. Mm -hmm. Dus allemaal niet uh, te werken aan papier. Ja. En dat is dus hartstikke leuk. En niemand begrijpt in uh, grote steden... achter het dorp, wat doe je daar... En dan zeg ik van, nou, er gebeurt nog wat in zo'n dorp, hoor. Nou, dat, dat uh, bewijs je maar weer. Want wat, wat, ik, ik. wat ik me nou ook afvraag, hè, Melanie, daar had uh, mijn gast het net ook al over natuurlijk. Ja. Hè? Uh, mijn gast van Deventer op Stelte, Dat vrijwilligers voor, voor het welslagen van zo'n festival echt enorm mm. belangrijk zijn. Zou zo'n zo eemspop aim, kunnen bestaan zonder vrijwilligers? Nee, dat is het dus. En ook uh, degene die dit allemaal uh, al, al jaar van tevoren mee bezig zijn. zijn allemaal jongelui. Ja. En allemaal doen ze het echt... Het zijn echt allemaal vrijwilligers. Niemand wordt ervoor betaald. Niemand wordt ervoor betaald. Het is nee. allemaal omdat ze, dat ze graag dat festival overeind willen ja. houden. Ja. En daar waarschijnlijk ook ja. van genieten. Want je krijgt, al verkoop je dan drankmuntjes, krijg je natuurlijk wel wat mee van die optredens van de dijken ah, van Guusmee. we ze noemen maar op. Het is gek. Ja, het is echt zo te gek. En iedereen is vrolijk. En iedereen, ja, het, het is zo'n mooi evenement. Leuk. En dat het ieder jaar weer gewoon zo'n succes is. Ja, ik vind het zo geweldig. Dus ik wil gewoon even door dit telefoontje laten te blijken dat ook in kleine dorpen gewoon echt heel veel gebeurt. Dat blijkt. Wanneer is het dit jaar, Eemspop, met in de dijk en met Guus Meems? Wanneer, in, se in september? In september. Ja, dat wil allemaal te verschillen, maar het is altijd meestal begin september. Nou, dan wens ik jullie deze september weer heel veel plezier en heel ah. veel uh, genoegen met uh, de voorbereidingen van Eemspop 2011. Maak er een okay. heel mooi festival van. dankjewel. En dankjewel voor het bellen. Dag Melanie. Okay. Dag. Dag. Van Melanie naar André. Dag André, goeienacht. Dag, goeienacht. Dag André. Jij staat op de parade, het Rondreizend Festival. Ja, nou, ik zit nu in de vrachtwagen op de terugweg naar Eindhoven. Ik heb net onze trailers uh, erin gebracht. Ja, naar Den Haag, hè? want jullie bouwen uh, nu op in Den Haag. Ja. Ja, naar Den Haag. En daar zijn we volop aan het bouwen. En uh, ja, we hebben heel veel regen gehad. Dat hoort bij openlucht, uh, evenementen Ja, in Rotterdam was het wel heel nat. Hè? Want jullie zijn in Rotterdam begonnen. En daar heeft ja. de zon nauwelijks geschenen, denk ik. Nee, de laatste dag. En dan, uh, dan is het net een dag dat je wil afbreken. En dan, uh, ja, en dan komen 6.000 man ineens uh, tegelijk. <laughs> ja, ja. Dus... Uh... Ja, maar ik zat uh, naar je programma te luisteren. Ik ben ook wel eens bij jullie in de uitzending geweest. Ja. En um, ik, ik, ik mis één, ik mis één uh, uh, naam. En dat is uh, Theater de Carawaan. En um, dat is een rondreis- en theaterfestival. Waar wij ook iets mee gaan doen. Ja. Uh, in uh, in Noord-Holland. En, en wij, heb je het dan over de parade? Of over de uh, groep waar nee, jij nee. meewerkt? Uh, nee, ik heb, ik heb gewoon een restaurant op de parade. Maar afgezien okay. gezien daarvan... Uh, maken wij ook af en toe in samenwerking met uh, andere theatergroepen... maken wij voorstellingen waarin uh, zeg maar, uh, ja, uh, uh, het restaurant of het eten centraal staat. Net zoals die meneer die net belde vanuit Almere... die zei uh, oom Wanja in een boerenschuur met vooraf een portie borst. Ja, nou dat is heel grappig. Want da, da, da, was dat niet Suburbia? Suburbia was dat? Ja, ja, klopt. Ja, die hebben ons vorig jaar gevraagd om mee te doen naar een voorstelling... en toen konden wij niet. Oké. Okay. Uh, ja, en, uh, dus we, we, we combineren heel vaak zeg maar theatervoorstellingen met, uh, met eten. Zeg nou, dat is een maar. mooie combinatie. En welke combinatie uh, gaan jullie dan aan op dat rondreizend festival uh, De Caravaan, dat je net noemt? Uh, wij zijn bezig met een uh, voorstelling die wordt gemaakt door Tietja Bouwmeesters, dat is de, de grote vrouw achter... Uh, zeg, maar uh, uh, doktroep. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, die voorstelling heet Melk. En het speelt zich af in the middle of nowhere ergens in Noord-Holland. Ik, er, ik ben er even geweest een paar weken geleden om de locatie te bekijken. Ja, fantastische plek op een boerenbedrijf. Uh, het gaat ook echt over een boerenfamilie en uh, de strijd op het land. En uh, ja, mensen die komen de polder op, die worden ontvangen in een grote tent met uh, open keuken, en een hoofddrama. Ja, dat, uh, dat, uh, dat belooft echt heel wat. Ja, want de Dochtroep, voor wie dat niet weet... dat, dat was een gezelschap. Ze bestaan niet meer, hè? Maar uh, dat was een gezelschap... dat natuurlijk excelleerde in locatietheater, hè? Ja, in grote, ja, die... spectaculaire voorstellingen... met veel mooie, spectaculaire beelden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, en die zijn natuurlijk uh, nu met de... zeg maar, met uh, de... Uh, met de nieuwe festival bezig. Een Dochtroep bestaat natuurlijk niet meer, Nee. En uh, ja, dat belooft wat. Ik geloof dat we, t, uh, t kijken, vijftien voorstellingen hebben. Melk heet dus, het, hè, zeg je? Uh, ja, het heet melk. Ja. En, en wanneer wordt het gespeeld, weet je dat? Even uit je kijk, wij, uh, Even kijken uit mijn hoofd. Wij gaan vrijdag gaan we open op de parade. Ja. En dat duurt tot en met volgende week zondag en dan de woensdag daarop. Dus uh, aanstaande woensdag over een week gaan wij volgens mij in première voor. Ja, volgens mij woensdag over een week. En dat is dan allemaal te doen in Noord-Holland op verschillende plekken? Althans, het festival is op verschillende plekken... maar deze voorstelling melk staat op één plek, hè, neem ik aan. Ja, die staat, die staat op één plek op een, uh, een melkboerenbedrijf... Uh, uh, die, die ook echt een bedrijf is. En dus, uh, ja, dat belooft echt heel wat. Uh, gewoon lekker op het gras... Leuk. Dan, uh, voor Noord-Holland uh, in de blote hemel, zoals ja. dat heet. Ja, zeg de André nog even ter, ter afsluiting. Uh, ja. Je hebt natuurlijk uh, gewerkt op de parade, want je, je hebt een restaurant daar, uh, zoals ja. je zegt. Ja. Uh, maar heb je ondertussen ook al iets leuks gezien op de parade, waarvan je zegt, ja, moet je toch even gaan kijken als je dan toch langskomt? Uh, nee, maar nee. Aston Brothers, nee, nee. Wij zijn, wij zijn permanent op tournee. Ja. Uh, en we beginnen nu pas in Den Haag op de parade. Ik ben, nog, ik ben niet eens in Rotterdam geweest, wel bij de opbouw. Okay. Maar niet, uh, niet tijdens het festival. Maar de Aston Brothers, daar, dat belooft natuurlijk echt uh, de nodige... Uh, ja, uh, dat zijn natuurlijk altijd geweldige voorstellingen wat die mannen ja, op de plank gaan ja. zetten. En die komen in Den Haag, uh, die komen daar optreden al. Want uh, niet iedereen staat ja, altijd op de parade, hè? Ja, precies. Dus, uh, maar ja, we hebben natuurlijk meer dan uh, 40 theatervoorstellingen. Ja, ja, maar de Ashton dus, uh, Brothers is wel iets waar jij je erg op verheugt. Ja, ja dat ja. echt iets waar ik me heel erg op verheugt, de Ashton Brothers. Nou, ja. geweldig. André, uh, uh, ik wens je een mooie parade uh, in de steden die je nog gaat aandoen... maar ook vooral een mooie voorstelling van Melk... vanaf ja. uh, volgende week woensdag uh, een aantal keren te zien... tijdens het festival De Caravaan in Noord-Holland. André, dankjewel voor het bellen. Doei doei. Goeienacht, dag. Doei. En ik krijg ook nog een tweet van Esther. Esther Kersten. En die zegt op 3 en 4 september is er een leuk festival. Misty Fields. Ze schrijft er even niet bij waar dat is. Maar goed, het festival Misty Fields. En uh, tijdens dat festival zijn er twee podia met goede muziek. Er is ook kunst en theater. En er is een camping. Dankjewel uh, Esther. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook de openluchttheaters. Net had ik al een uh, mailtje voor gelezen van iemand die in Luik Schestel... naar het openluchttheater is gegaan. En een van de grootste openluchttheaters in Nederland... Dan is toch het openluchttheater in het Vondelpark in Amsterdam? En ieder weekend zijn daar ook optredens. Zo treedt op 16 juli Alex Roeka op. Op de vage beelden van een droom Maar nu sta je voor de spiegel in je blauwe jeuk Alles lijkt zo eeuwig en zo licht straks, schema valt. Het trekken traag voorbij. Ginder in de wei staan de paarden dicht op opeen en wachten stil tot straks de wind en weer voor de heuverjag. Noem het geen liefde in. Het jaar 2000 won hij voor dit liedje de Annie M. G. Schmidprijs. En wie weet, zingt hij het wel op 16 juli in het Openluchttheater in het Vondelpark in Amsterdam. Laatste beller van vannacht is Ed. Dag Ed, nacht. Ja, nacht. Ik, uh, ik wou nog even het vertellen, als zeker overduiveld. Ik vind dit uh, ja, eigenlijk het punt onderbelicht. Want we hebben natuurlijk wel een uh, hele grote Alpolder musical. na musical, noem ik het maar. Ja. En dat is in Deventer, de Dickens. Daar wordt, dus zoveel, daar wordt ook theater gegeven, opgetreden, oude cultuur, oude ja. muziek. Ik vind dat dat daar ook wel eens genoemd mag worden. Het Dickens ik Festival, had... het Dickensfestijn. Ja, dat ja, is wel een van, de, uh, heel, een van de grootste en de bekendste die er is. En wat dat maakt is... dat zo leuk om dat te bezoeken, dat Dickensfestijn? Nou, je waant je eigen dag gewoon echt in de middeleeuwen. Alles is daarop ingericht. Het theater wat gegeven wordt. Het decor wat er, wat, wat er allemaal rondom je heen. Nou, het is uh, echt, echt grandioos. Ik denk, nou, dat mag dan ook wel eens een keer gezegd worden. En er zitten ook vrijwilligers bij. Ja. En nou eens een keer geen grote namen. Dat is uit de bevolking zelf een stuk cultuur... wat terug wordt gehaald wat er vroeger was. Nou Ed, mooi dat je een pleidooi hebt kunnen houden. Nog even voor Dickens Verstijn. Ja. Ieder jaar ook in Deventer. Dankjewel, je Ed. Okay. Nog snel een paar berichtjes Esther. Kersten, die stuurt een tweet dat dat Misty Fields Festival in Heusden plaatsvindt, in Brabant. Een mailtje van David die zegt op 3 september is er in Doetinchem het Pop Festival. Met allerlei bandjes die hun mixen dan mogen laten horen. En dan kwam er ook nog een mailtje binnen van Jos Blokker. En Jos zegt wat te denken van een zomervoorstelling in het Amsterdamse bos. Elk jaar weer fantastisch. Vanaf volgende week Les Enfants du Paradies. En daarmee werd het bijna twee uur. Ik ga zo dadelijk de luiken sluiten van Casa Luna. Maar niet voordat ik nog een boodschap heb, heb uh, ingesproken... op het antwoordapparaat voor Lex, voor Lex Boomeier... die morgen uw gast hier is. Hij ontvangt dan Paul Meijksenaar, hoogleraar vormgeving en visuele informatie aan de TU Delft. En hij heeft ook een bedrijf dat gespecialiseerd is in bewegwijzering. Uh, dat bedrijf dat heeft bijvoorbeeld de bewegwijzering op Schiphol verzorgd. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex met Helco. Jouw gast Paul Meijksenaar is iets. met Hako. Jouw gast Paul Dat moet er morgen wel goed op staan natuurlijk. hè. Hoi Lex met Hako. Jouw gast Paul Maiksenar, is gespecialiseerd in bewegwijzering. Zijn bedrijf verzorgt bijvoorbeeld de bewegwijzering op Schiphol. En nou horen bij bewegwijzering natuurlijk allerlei logo's. En ik ben dan zo benieuwd welk logo hij zou ontwerpen om de weg te wijzen naar Casaluna. Ik wens jullie een goed gesprek. Zo, dat bericht staat er keurig op voor morgen. Straks er klinkt de nacht op Radio 1 anders, dankzij Roel Koeners. Heel veel genoegen daarbij. En wat ons van Casa Luna betreft, heel graag tot morgen. nacht voor nu. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw, maar met een hart. Een CRV.